Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de bekendste advocaten van Nederland is opgepakt. Ines Wesky wordt verdacht van meewerken met een criminele organisatie. Wesky is de advocaat van Ridouan Taghi. Ze zou tegen de regels in berichten hebben doorgegeven voor Taghi. Verslaggever Hendrik Willem Hofs. De politie heeft haar huis, heeft haar kantoor hier in Rotterdam doorzocht. Er is van alles in beslag genomen waar onderzoek naar zal worden gedaan. En collega's van haar... Maar zijn toch wel geschokt, en ja, je hoort toch ook wel achter de schermen dat ze ervan uitgaan dat ze heel erg onder druk moet zijn gezet. Een eerdere advocaat van Taghi, Youssef T., werd ook al veroordeeld... omdat hij berichten had doorgegeven. In Oeganda is een nieuwe wet tegen LHBTI'ers voorlopig uitgesteld. President Museveni wil de wet aan laten passen... maar er is veel onduidelijkheid over. Inwoners van het land weten niet of hij de regels strenger wil maken... of juist gaat versoepelen. Mensenrechtenactivisten zijn blij dat de wet is uitgesteld... maar ze zijn ook bang, want ze weten dat het uitstel... niet het einde van de wet betekent. Vindt het de modemarktplaats waar mensen in de Die heeft moeite met het terugbetalen van klanten. Op internet regent het klachten van Nederlanders die hun geld niet terugkrijgen als de deal werd gecanceld. Volgens het bedrijf ligt het probleem bij Mango Pay die het betalingsverkeer regelt. Sommige mensen zeggen al anderhalve maand te wachten op geld. En dat zou soms om enkele honderden euro's gaan. En nu de meivakantie voor de deur staat is het topdrukte op Luchthaven Schiphol. Vandaag stappen 70.000 mensen in het vliegtuig met, een lang, met de lange rijen van vorig jaar in het achterhoofd komen deze reizigers goed voorbereid naar de luchthaven. Het ziet er eigenlijk heel rustig uit. En ik had al gehoord van een vriendin die vandaag op reis was gegaan... maar een paar uur eerder, dat het eigenlijk heel ontspannen verliep. We zijn veel eerder gekomen om genoeg tijd te hebben. Ook op Eindhoven Airport hielden ze hun hart vast voor de verwachte drukte. Maar dat bleek niet nodig. Volgens het vliegveld hebben ze dit jaar meer beveiligers aangenomen... zodat er geen vakanties in het water vallen. Het weer, vanavond overal kans op regenbuien en het kan zelfs onweren. De buien trekken richting het noord... Over het land. Morgen begint de zon, maar uh, begint de dag met zon. Maar later op de dag is er bewolking en regen. Het wordt 14 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Attention You left a mark on my memory And you by mine, I've been getting so close You son of Kinema, who's <laughs> I don't give a keep to Kinema, who's getting me the thingy, I'm my thing where you're playing with you. Thank mm -hmm. you. This. Dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, Your buddy in the streets, like a freak, freak, freak. Show me that you care Can you be there when I need you most? A little affection Het NOS Nieuws van 10 uur.